Uh, het volgende nummer dat is een blues. En ja, een blues is toch altijd een nummer waarover problemen gaat. En het probleem van deze blues is dat er geen knopen aan En er zit ook geen rits in. Er zit zo'n allemaal kotje aan die gauw in het is. En dat ben het probleem van deze blues. En dat vers krijgt in geen blouse. blues. O ja. Geef me die blouse, kreeg kort je heb soms een idee, dee, dee, dat's de romdeus. Spoor stof aan het plot, zo in de hoes. Dus als je nog wat wilt, dan ja. Geef me die blues. Rogen met knoop, knoop. er was maar een biegon en met een rit, rit. Hij was lopies waar. en man met zo'n kotje heb ik alles in toezien. Ik zit hier te knuffelen en dat is toch een waar. Hier een paar, oh, geef me blues, als Aans kognoos De doe heeft in lol, ik heb een kop als een bol Oh, geef me Vroge met knoop, knoop, ja, was maar één biegel En met zo'n rits, rits, ja, was lopies waak Maar met zo'n kotje heb ik alles in toezo Lets me maar knoven, oh, dat is toch een waak, hier een Fagor Ask om Ik doe rest lol. Ik heb een kop als een boer. Heb oh, je in blue.